3 uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. De voormalige directeur van de borstimplantatenfabriek PIP... is in Frankrijk aangeklaagd wegens zware mishandeling. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De oud-directeur werd gisterochtend opgepakt. Hij is inmiddels vrij na het betalen van een borgsom van 100.000 euro. Het bedrijf raakte vorig jaar in opspraak... nadat bekend was geworden dat de implantaten kunnen lekken. Ook zou de gel die is gebruikt kanker kunnen veroorzaken. Wereldwijd hebben zo'n 400.000 vrouwen borstimplantaten van PIP. Nederlandse verzekeraars schatten dat in ons land tussen de 1.000 en 1.400 vrouwen implantaten hebben van het Franse merk. De verzekeraars willen de vervanging van de implantaten volledig vergoeden. De PVV wilde deze week koste wat kost voorkomen dat PVDA-kamerlid Timmermans een topfunctie in Europa kreeg. Hij was in de race voor de post van commissaris van de Mensenrechten van de Raad van Europa. Mede door het stemgedrag van de PVV ging die baan naar een politicus uit Letland. Die blijkt veel tegenstander van de PVV te zijn. In Nieuwsuur zei PVV'er Van Dijk dat hij de standpunten van de Let niet kende, maar dat hij in elk geval niet op Timmermans wilde stemmen. In Rio de Janeiro is het dodental na het instorten van drie flats opgelopen tot vier. 22 mensen worden nog vermist. Dat heeft de burgemeester van de Braziliaanse stad gezegd tijdens een persconferentie. Het is nog steeds niet duidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De burgemeester zegt dat bouwwerkzaamheden mogelijk de oorzaak zijn. Volgens de bouwkundige dienst werden er zonder vergunning werkzaamheden uitgevoerd op de derde en de negende verdieping van een van de flats. De gouverneur van de staat Rio de Janeiro heeft drie dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers zoeken tussen het puin van de gebouwen nog steeds naar overlevenden. Het weer, het wordt vanuit het westen droog en het klaart steeds meer op. Bij een matige zuidenwind daalt het kwik naar een graad of twee. Overdag veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele bui en dan wordt het zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 Als je een vraag wilt stellen of een antwoord wilt geven. en uh, Mocht het te druk zijn, dan kun je ook mailen naar nachtzuster dan uh, kunnen we je eventueel even terugbellen. Als het schikt, hè. Ik beloof nog even niks. Uh, Twitteren kan ook. Apenstaatje Nachtsuster En uh, even alle vragen teruglezen kan op www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. En daar vind je linksboven in een schermpje ook de chat. En daar kun je mee praten met alle mensen die daar aan het babbelen zijn via de computer. Maar het leukste is altijd, als ik je even kan horen... en dat kan als je belt naar 0800-1121. Hoeft dus niet meer over de treinen... want daar gaf Wico net een kort en krachtig antwoord op. Hartstikke fijn was dat. Maar Jasper wil nog graag weten... waarom auto's nog steeds uitlaatgassen produceren. Waarom daar nog steeds niets op gevonden is. 0800-1121. Tieneke kwam nog even terug op het feit... dat ze het antwoord op haar vraag van weken geleden niet gehoord heeft. Waarom een koe vier spenen heeft aan een uier... terwijl ze toch in principe... 1 genoeg zou moeten hebben. 0800 1121, als u het nog weet. of als je het gewoon weet. Uh, Hardy wil weten waarom hij zich minder kan concentreren. als hij aan het eten is. En hij wil weten waarom mensen gebruik maken van het stopwoordje hoor. En dat is helemaal niet erg hoor. En je kunt het antwoord doorgeven hoor. 0800 1121 hoor. En Peter die wil weten waarom op je rijbewijs niet wordt aangegeven. wat je bloedgroep is. 0800-1121. En als we het dan toch over stopwoordjes hebben... hij wil graag weten hoe het zit met het stopwoordje. Oké. Okay. Twee bloedvragen dus. De ene over blauw bloed, want daar had meneer Hoekstraat over. Daar zijn al antwoorden op gekomen. Ik wil nog steeds heel erg graag weten waarom dan de aderen blauw zijn... als daar toch rood bloed in zit. Als je het weet, 0800-1121. Dit is Killing Joke en Love Like Blood. 800-1121. Sjak, Nacht Hoi. Hallo. Ja, ik moet even, even de radio uit zachtjes maar... Heel verstandig, want anders dan uh, galmen we de radio uit. Ja, goedemorgen. Ik ben Sjak, de vrachtwagenchauffeur. Oh. En af en toe dan uh, meld ik me wel eens bij je via de e-mail. <laughs> Altijd Dat fijn, ik... ja. <laughs> ja. Maar, maar nu dacht je, Zee. ik ga bellen. Ja, ja die, die vraag van je, die over de blauw ja. ja. die heb ja. ik ooit ook eens een keer gesteld. Joh. Ja, en ja zie je. En ook geen duidelijk antwoord op. Nou ja. Ja, nee, niet een, een, een, een, een, hoe noem je dat, een, een, een, een antwoord wat, wat ertoe doet. Waar, ja, een bevredigend antwoord. Waardoor je aardig blauw zijn. Ja. Maar wat ik zelf denk... Ja. Um, ja. Ja, ja. Zelf ook maanden, jaren later, gewoon zelf bellen met het antwoord. Ja, ja ik, denk, ik denk dat het met, uh, met de kleuren cirkelt. Nou, je, je, je, je, ja. hebt, je hebt een paar hoofdkleuren ja. en als je die met elkaar mengt, ja. dan, uh, dan komt een ander kleurtje. Ik denk dat je in die richting moet denken, ja. dat je dat je huid... Uh, en het rode bloed, wat, wat door de aarde stroomt, dat dat bij elkaar een verkleuring geeft en zo uh, blauw opschijnt. Dat denk ik. Ik blijf het raar, ik denk raar wel vinden. Dat, de, dat dat de meest aannemelijke manier de antwoord is, denk maar ik. Het wordt misschien een beetje een vies praatje, maar soms dan heb ik een stukje kipfilet en ja. daar zit dan nog zo'n zo zo per ongeluk nog zo'n bloederig restje aan. Uh. Ja. En dat is ook blauw? Ja. Ja. Dus dat zou betekenen dat die aderen toch blauw zijn? Ja, nou goed. Dat zou, dat zou dan net allemaal zijn. Maar ja, dat de aderen blauw zijn. Maar dat, ik vind dat toch raar, want het is gevuld met bloed. Dus het zou rood moeten zijn. Ja, maar... Waar we ja, uit, uit allerlei uh, ja. grondstof. Uh, uit iets, ja. <laughs> Waar, ja. Waar bestaan aderen uit? Zo weten we op iedere vraag, je moet echt even je radio uitzetten, Jacques. Oh, sorry. Want nu gaat het echt piepen, ja, de, we telefoon, dat we echt Ik zit mee? bijna in België. Dus oh. Ik denk dat ik ook zo van netwerk ga veranderen. Oh, wat spannend. Maar goed, ja. maar in ieder geval. Ga uh, ja, je dan ook zo uh, praten? Wat zeg je? Dan ga ja, je opeens natuurlijk heel anders praten. Nee. Goed. Ja, wat wou je zeggen, Jacques? Um, dat van de aderen of van het blauwe bloed, ja. dat is dan uh, nog niet opgelost. Uh, toch een, nog een, een, een leuk, uh, leuk denkje. Uh, die meneer die die uh, gedicht voorgelezen heeft, die vroeg naar uh, Hoor. Uh, waarom iedereen uh, Hoor... Uh, ja, horen op het eind zegt. Ja, ja Hoor. Hij trouwens het eerste gedicht dat hij voorlas, uh, uh, de eindigde ook op gehoord. Echt waar? Oh, ja. dat is mij helemaal niet opgevallen. Wat goed dat je wel. dat onthouden hebt. Ja. Maar goed, ik denk dat uh, dat, dat hoor, uh, dat is volgens mij afgeleid van horen, ja. yeah? dat degene die uh, dus, dus de vraag beantwoordt, dus van ja hoor, dat dat uh, voor degene die het ontvangt een extra bevestiging moet zijn van... Kijk, je hoort het. Ik denk dat je dat, dat, dat de antwoord is. Ik uh, vind het prachtig hoe jij een beetje antwoorden bij elkaar zit te filosoferen, Jacques. Maar ik weet niet hoe het waarheidsgehalte is. Ja, <laughs> oh ja daar kan weer op gereageerd worden, lijkt mij. Hartstikke goed. Heel even nog tussen jou en mij. Dan kan de rest even ja. iets anders gaan doen. Uh, rij je nu met een geladen vrachtwagen? Ja, ik kom, ik kom van Zweden. Goed, dan spelen we heel even raad wat hij rijdt. Ik, ik rij. Ja, niks zeggen. Kun je het eten? Waar, waar ik, ik rijd, wil je. Wat weten? je in je. Nee, raad wat hij rijdt. Dus wat er in je bak zit. Oh, machines. Ja. Ik denk dat het machines zijn. Ik heb hem nog nooit zo snel geraden, Jacques. Ja, dat klopt. Ik zal volgende keer het spelletje iets duidelijker uitleggen. Uh, Oké. Okay. Dat is goed. Maar ik bedank ja. je hartelijk voor je bijdrage. En ik wens je een goede reis. En rij voorzichtig hè? Ja, dat doe ik altijd. Okay. Ik luister graag naar jullie programma, ook in Zweden. Oh, nou wij maken het graag voor je, ook in Zweden. Ja. ja. Ik moet af en toe wel even smakelijk lachen om de antwoorden en de vragen. Oh, gelukkig. Ja, Daar doen we het dat allemaal wel grappig voor. Grappig soms. het je goed, Astrid. Hetzelfde, Jacques, tot de volgende keer. En fijn weekend. Hetzelfde dag. Doei. 0800-1121. Didi, goeiedag. Ja, goeiedag, met Didi. Hallo. Ik heb dat over dat kou, hè. als je voor de televisie koud. Ja. En uh, uh, als je dan niet goed koud, dan kun je je verslikken. Ja. En als je aan het kauwen bent en dus komt op televisie iets onverwachts, dan hou je even op met kauwen ja. en dan ga je weer door als je je op hebt genomen waar het over gaat. Ja. Maar jij denkt dat je hersenen gewoon ook uh, het veel belangrijker vinden om zich te concentreren op het kauwen, want dat is ja. levensreddend. Ja. En naar Pauw en Witteman kijken is niet een elementaire levensbehoefte. Uh, voor mij niet, nee. nee. Uh, meneer Witteman nog wel, maar meneer Pauw niet. Echt niet? Nee, ik vind hem soms onbehoorlijk tegen zijn gasten. Daar hou ik niet van. Ik, vind maar de... ik heb een klein gedichtje voor je. Oh jee, want het is tenslotte een Echt, gelichte dag. Sfeer ja. is als een moemerang. Je geeft het en je krijgt er wat van. Ach. Ik zou <lacht> willen dat ik er een muziekje onder had gezet, maar je ging zo snel. <lacht> zeg hem nog eens dat jij een muziekje... <lacht> oh ja, maar dan moet je heel even wachten, hè. Nou, dan moet ik even het muziekje op. Ik had niet op. Het was natuurlijk gisteren Nationale Gedichtendag. Ja. Maar ik had niet op gerekend dat dat nog bij, uh, bij jullie nog zo zou leven. Ja, Want, dit is de enige die ik uit mijn hoofd weet. Ach, <laughs> kijk, het is wel makkelijk. Het is, het is een spreukje meer, hè? Ja, klopt. Maar het is wel heel mooi. Nog een keer, Didi. Wacht even. Wacht, wacht, wacht, wacht. Ja, doe maar. Ja. Sfeer is als een boemerang. Je geeft het en je krijgt er wat van. Dankjewel, Didi. Oké, okay. goeienacht. Ja. Henk. Henk. Ja, ja, ja. Goeiedag. Ja, het is zover. Ik zou nog even... Als iemand een geoefend antwoorder is, dan ben jij het. Is dat wel? En dan zit je gewoon niet op te letten. <laughs> Ik zou nog even naar dat muziekje van om uit te luisteren. Dat was mooi, hè? Ja, hoe lang is het eigenlijk geleden? Dat hele. Dat Jan, uh, Jan van Veen kendeleid uh, deed. Ja, weet je. Nou, en dat heeft nog jaren. Heeft dat doorgesudderd, hoor. Volgens mij is dat pas sinds een jaar of twee. Echt. Uh, ja. Misschien doet hij het nog wel. Ik denk dat hij het nog wel ergens doet. Want, want het ik kan, ik kan bijna niet ophouden. Het is zo'n succesformule. Er is vast nog wel ja, dat ergens. Ik was er zelf, maar ik hoor het nooit meer. Is het geen familie, Henk? Wat zeg je? Is het geen familie van je? Nee, nee. Nee. Herman nee. ook niet? Nee. Anna ook niet? Nee. Oh. Um, ja, heb je wel familie? Ja, ja, ik heb oh, wel Goed, Henk, waar belt hij over? Nou, ik heb medelijden met Jasper en zijn uitlaat. Oh, gelukkig. Want dat vroeg hij vorige week ook al. Ja, hij wil dat graag weten, waarom ik we nog dat, steeds... Ja, mijn man die gaat dan weer naar bed met die vragen, dan kan hij niet slapen. Nee, dus klopt. ik zal het maar eens uitleggen. Ja. Een auto heeft een verbrandingsmotor. Ja, dus dat iedereen, dat is zo. Ja, nou niet iedereen, maar er zijn een hoop mensen die zeggen, dat is zo Henk. Ja. Nou, die loopt op benzine en lucht. Ja. Of dieselolie en lucht. Of LPG-gas en lucht. En straalmotoren lopen op kerosine. Ja. Nou, als jij straks weer naar kampen moet en je staat jouw automobiel. Ja. Dan zitten er in jouw motor zit een aantal zuigers. Ja. En die zuiger, die produceert eerst de aanzuigslag. Precies, dus uit lucht aan. Ja. En brandstof. Dus benzine of olie, dieselolie. Ja. Daarna gaat die zuiger weer naar boven. Dat is de compressieslag. Oh, Henk, we doen niet de hele auto, hè? Jawel, even oh. rustig want Het is zo klaar. Oké. Okay. Na die compressieslag gaat er een vonkje af. In een benzineauto tenminste. Ja. Dat doet de bougie. En daarna krijg je de derde slag. Dat is de arbeidsslag. Ja. Na de arbeidsslag is dat verbrandingsgas verbrand. Ja. Dan gaat die zuiger weer naar boven... en die duwt de afgewerkte gassen door de uitlaat naar buiten. Via de katalysator tegenwoordig. Ja. Ja. En als hij die afgewerkte gassen niet kwijt zou kunnen... Ja. zou die motor afslaan. Ja. Of in het ergste geval exploderen, maar dat kan niet. Ja. Dus net als een kachel... Ja moet hij die afgewerkte gassen kwijt. Maar we ja. kunnen mensen op de maan zetten. Ja. We kunnen een uh, printer uitvinden die chocoladebonbonnetjes uitprint. Ja. Maar we kunnen nog niet een auto maken die geen uitlaatgassen uitscheidt. Jawel, dat kunnen we wel. Met elektrische auto's. Oh ja, natuurlijk. Maar ja... Maar zelfs als je een auto zou laten lopen waar men ook erg druk mee is ja. op waterstofgas ja. of waterstof, ja. dan heeft hij een uitlaat nodig. Ja, want oh ja. Ja, je... daar zat ik een beetje aan te denken, dat ik altijd hoor van die complottheorieën. Ja. Dat, uh, dat het allemaal wel kan, maar dat de olieindustrie dat dan tegenhoudt. Als iemand iets uitvindt waardoor een auto op afvalstoffen of slaolie kan lopen... Ja. dan gaat opeens de olieindustrie dat idee opkopen... of uh, nou, soms nog wel veel ergere complotten, hoor ik, voorbijkomen. Ja, nou, jij weet niet wat je met die complottheorieën moet... en dat weet ik ook niet. Oh. Ik weet wel dat uh, zo'n tien, 15 jaar geleden uh, Shell bezig was met, uh, met Mercedes-Benz om een waterstofmotor uh, uh, te ontwikkelen. Maar het vreemde is, daar hoor je dan ineens niks meer van. Nee. En dat vind ik wel verdacht. Ja, precies. precies. En nu even over het woordje hoor. Oh, hoor. Daar heb ik uh, de dikke vandalen uh, voor geraadpleegd. Dus ja. dat komt niet uit mijn paratenkennis. En dat is een heel gewoon Nederlands woord. Ter bevestiging van iets, ter verzekering van iets... Dus uh, het is goed hoor, of het is mooi hoor, ja. of ter aanmaning van iets, pas goed op hoor, uh, als dit. Ja, ja hoor. Nou, nu naar het woordje oké, okay. oh. dat ontstaat, dat had ik laatst ook, en toen werd ik door iemand gebeld. Uh, hoe gaat het met je, ik ben je op dit moment beroerd, want ik verrek van de rugpijn. En toen zei iemand oké? Okay. Ja, dan wordt er gezegd oké, okay. ja. en dan zeg ik, nee dat is helemaal niet oké, okay. en dan schieten mensen pas in de lach. En dan zeiden ze, dat bedoel ik niet. Nou, dat komt gewoon door kuddeinstinct. Mensen nemen dat over. Je moet maar, in de jaren negentig had je zo'n zo zo uitdrukking van. En dan heb ik zoiets van, ja. dat tot vervelend toe. Nou, ja. dan moet je maar opletten in de Tweede Kamer. Daar staat een generaal. De laatste twee, drie jaar, dan wordt er altijd tegen de windvoerder gezegd. Maar meneer of mevrouw de minister, het kan toch niet zo zijn dat... Dat zijn ook van die mode-uitdrukkingen. Weet je nog? Ja. Dus ik dacht dat dat is gewoon een instinct, men neemt dat over. Ja. Ja, ja, ja. Maar het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Dat opeens iemand oké okay gaat zeggen. Ja, dat begrijp ik dus ook niet. Maar die bond <laughs> die vind je nooit. Nee. Dat, dat is. Dat is uh, ja, nou, dat is een soort. Het is heel, van... heel modebewust. Ja. Het zijn modieuze uitspraken. Maar het woordje je hoor, dat is gewoon uh, algemeen beschaafd Nederlands. En uh, als jij dus aan mij vraagt uh, hoe gaat het, en ik zeg goed hoor, dan... Uh, dan maar is het, is een, het, te is toch een, het is toch een overbodig woordje? Nee, het is een uh, woordje ter, ter bevestiging. En dat is oké okay ook? Nee, oké okay is dat niet. Als ik, uh, aan jou, als ik aan jou vraag, Astrid, hoe voel jij je? En jij zegt, ik voel me beroerd en ik zeg oké, okay, dan is dat... Dan is dat niet ter bevestiging. En dat is niet ter verzekering. En dat is niet ter aanmaning. Dat is gewoon een onzinnige uitspraak. Dan begon ik te zeggen: Oh, wat een keertje dan? Maar dat is. Ja, oké. Okay. Maar. Oké. Okay, oh, wat erg. Oh, ja, dat ga ik mezelf ja, de nu, hele tijd oké okay horen nee, zeggen. Nee, nee, nu, nu gebruik je het. Dus wel functioneel. <laughs> nu zeg je: Ja, dat is goed. Nee, Goh. maar nee, nee, want ik betrap natuurlijk mijn collega-radiopresentatoren er ook op dat als je. ...even niet weet wat je moet zeggen, zeg je oké. Okay. En dan bedoel je niet oké. Okay. Ja, dat is ook zo. Dus het wordt oneigenlijk gebruikt. Ja. Maar het is dus gewoon een, een modewoord. En nou ja, waar dat oorspronkelijk vandaan komt, daar kom je nooit achter. Nee. Dus het woord optie, dat kwam ineens in, in begin jaren tachtig in... ...door Heelco Brinkman in de Tweede Kamer. Met, met zijn Brinkman-shuffle. Dat is meer voor de ja. oudere uh, luisteraars. Ja. Maar die gebruikte te pas om pas het woord optie. En dan heb ik nog een andere optie. En uh, die optie heb ik niet. Nou, ineens was het woordje optie, vooral in, in, in, in academische kringen, was dat geweldig uh, populair. <laughs> ja, nou, nee, dat is ook een optie. Dat is ook een optie. Oh, ja, zo werkt erg. dat. Ja, ja, zo werkt ja, ja. dat. Ja, maar soms dan heb je het zelf niet door. hè? En dan heel veel mensen hebben gewoon een stopwoordje dat ze, dat ze te pas en te onpas gebruiken. En pas erachter komen dat ze dat doen als je het zegt. Ja, maar wij dat Nederlanders hebben erg de neiging om ook veel Angelo-Saxische woorden te gebruiken. En dat is oké okay, oh, van huisarts ook. Hè? Ja. Maar wij gaan ook niet winkelen, wij gaan shoppen. Ja, oh, dan krijg Ik nee, maak nee, met jou ook is. geen afspraak, ik maak een date. Ja. Ja, dat doe ik niet, want ben ik veel te netjes voor. Maar. Ja, ja. Veel te verlegen voor, bedoel ik eigenlijk. Maar, um, ah. maar ja, pas op, hè, want ik ga een date voor je regelen hoor. Maar, ik vind zo gewoon uh, Nee, niet met mij, dan krijg je ruzie thuis. Oh nee hoor, ik zal het uh, netjes voorstellen. Thuis, dan zeg ik thuis, nee, dat is niet oké, okay, zegt hij dan. Ja, nou, dan heb gelijk. is niet oké okay, hoor. Heeft, dan, heeft, dan heeft je partner groot gelijk. Precies. Voordat ik het weet lig ik in de IJssel. Nou ja, daar zou ik inderdaad voor oppassen. Maar. maar um, begrijp je het? Ik begrijp het volledig hoor. Ik hoop ja. alleen dat ik nu niet de hele uitzending zit op te letten of ik niet te veel oké okay en hoor zeg. Maar ik, uh, ik nou, dank je wel. Ja. Ik begrijp het volledig hoor. Dat is dus eigenlijk als je. Nou, in de trends nog even. Daar heb je heel erg dat mensen ontkennen of erkennen aan het eind van, van, van, van de zin. En dat doen ze in Groot-Brittannië ook. Het is, mooi, het is mooi weer, of niet dan? <laughs> zo kun je echt... Dat is eigenlijk ook een ja, maar zo, kunnen we echt, zo kunnen we lijsten maken, Henk. Maar die komen ja. allemaal nog wel voorbij. Ja. Ik ga je danken en ik uh, spreek je vast wel weer. Uh, Dat denk ik wel. Tot de volgende keer. En voorzichtig terug naar Kamer. Oké. Okay. Ja? <laughs> dag. Oppassen hoor. Ja, dag hoor. Goed. Dag. 0800-1121. <laughs> Harmonie is dit. Dank Ah, nog uit de tijd van het Songfestival. Ja, het is altijd tijd van het Songfestival. Maar er was er eentje van vroeger. Harmonie en het is oké. Okay. 0800-1121. Het is oké okay hoor als je belt met vragen en antwoorden. Frans, goedenacht. Hey, goedenavond. Hallo. Goedenacht. Het <laughs> is allebei goed. Zeg het maar. Uh, ik ga een onbekend fenomeen uit de wereld helpen. Oh. En dat is die term oké. Okay. Oh, oké. Okay. En ik heb daar joh, jaren geleden al een keer een studie naar gemaakt. Dat komt uit uh, de Bayerse motorwerken, de BMW-fabriek. Oh. Zo uh, kort na de oorlog werd die uh, fabriek onder leiding gesteld... van een Amerikaanse militair, officier. En dus waren er meer Amerikanen aan het werk. Die hadden een uh, beambte in dienst die de eindcontrole had... Over die auto's die ze toen produceerden, Je weet wel, die dingen waarvan de, de voorkant open ging om in te stappen. Ja. Die man die heette Oscar Krause. O. Oh. Oscar Krause. En als hij oh, een auto goedgekeurd ja. gekeurd had, schreef hij zijn initialen erop. O. Oh. Oké. Okay. Dat is via Amerika, is dat wijdse strijd geraakt. En als iets goed is, dan is het dus Oscar Krause, oftewel, oké. Okay. Wauw. En dat is, dat is gewoon geschiedenis, hoor. Dat kan je nagaan bij de BMW-fabrieken. Geweldig. Dat lijkt me echt geweldig dat je naam gewoon een term wordt voordat het in orde is. Hoe is het mogelijk, hè? Wauw. Ja. Die Oscar. Ja, Os Oscar Krause heet die man. En heeft Oscar dat nog geweten? Nee. Ah. Dat, denk ik. Dus, dat vermoed ik niet, want uh, god, dat heeft jaren geduurd voordat we door de Amerikanen die de Jeep kennen enzovoort, dat soort termen in Europa weet je wijs verspreid werd. Ja. Ja, prachtig. En je zegt, uh, uh, Frans, je zegt, ik heb daar jaren geleden al studie naar gemaakt. Waarom was dat? Omdat ik diezelfde vraag stelde bij mezelf. Dat ben ik gaan zoeken en, Kijk. Uh, via het internet en zo kwam je bij die BMW-fabriek uit. Ja, zie je mensen zoals jij helpen dit uh, programma volledig naar de Filistijnen natuurlijk. Oh, nou, <laughs> <Waarom? laughs> Ja, okay, zolang je blijft bellen, Ik dat het die... goed is, hè? dat het, uh, het product goedgekeurd is. Ja, nee, fantastisch. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik ben heel blij dat ik het even mee heb kunnen pikken. Ja, leuk. Dankjewel, Frans. Graag gedaan. Dag. Later, hoi. Frank. Ja. Hallo. Goedenavond. Hoe gaat het? Heel goed. Gelukkig, wat kan ik voor je doen? Nou, uh, ja, ik bel even over dat blauwe bloed. Ja. Nou, uh, werd ik vroeger op school enorm gepest. Ach. Ik, uh, ik heb uh, ook een dubbele achternaam. Oh. Ja. En mijn benen waren altijd helemaal blauw bij het begin van het sporten. Oh. En dat was helemaal uh, met wolkjes. Oh. Ja, en uh, toen zei ze, goh, jij hebt blauw bloed. <laughs> en uh, ik zeg, nou, ik heb helemaal geen blauw bloed, want wij waren niet uh, van adel. we wel een dubbele naam. Maar... Uh, nou, en uh, waar het ook mee te maken heeft, is ook met jicht. Jicht is eigenlijk uh, ook een, uh, zeg met een ziekte van de adel. Ja. Maar dat had meer te maken dat die mensen in die tijd dus met die handen heel weinig uitvoerden... en ook heel weinig <laughs> beweging waren. Ach, en, ja, en dan werden die handen, die werden op een gegeven moment door het uh, urinezuur, wat uh, zeg maar dat uh, veroorzaakt, ja. jicht... Uh, ja. ...werden die handen bij mensen die dus warmbloedig waren, zeg maar, werd het uh, roodachtig. Ja. Uh, voelde warm aan en zwellingen. En bij mensen die dus weinig of niets aan sport deden of uh, niks uitvoerden, alleen maar delegeren waren, ja. werden blauwe handen. Oh. In combinatie met uh, die jongens die dan uh, voor het eerst dan op die scholen kwamen... Zo goed als niks aan sport deden of aan uh, fysieke arbeid. Die kwamen mm -hmm. dan met zulke blauwe beetjes op, op school. En blauwe uh, bolletjes. Nou, en als ze dan ook nog een dubbele achternaam hadden, werd ah. dat geassocieerd op die manier. Ja, en, en, en wat is die dubbele achternaam dan? Mijn dubbele achternaam ja. is uh, een Belgisch-Franse achternaam. Wij zijn van Belgisch-Franse origine. Arabisch-Moorse Joden. Dat, zijn, uh, dat is Willem Beeklemer. En dat waren de grondleggers van de VOC. Ik zeg het nu nog eens langzaam, want het ging met... Tussen... Uh, Willembeek, Wille... le mer Ah, Willebeek-le-Mer. Dat waren de van de VOC. Prachtig. De voor-VOC, ja. Ook van de Brahmscompagnie en de Australe compagnie. Dat ah. was voor de VOC. En die hebben samen met Lintges en Le Mer, met Onderbarnewald... ...waar de grootste investeerders in de VOC. En die hebben de staten der Nederlanden, staten van Holland... ...en staten generaal overwonnen om een eigen zeeroute te vinden... Uh, ...dus langs Kaap Horen. En die Horen hebben ze naar een uitvaarhaven genoemd Horen... Met de eendracht en de horen, dat was ook van de familie Lemaire. En Maximilian, Maximilian Lemaire, dat was een zoon van mijn vader Patriarch van Isaac. En die was de eerste opperhoofd in uh, Japan, in Deshima nagasaki in uh, 1642. Ik voel me een beetje lullig nu met, met de Jong. Met wie? De Jong. De Jong? Ja, zo weet ik van mijn achternaam. Nou, ja, dat is een hele mooie naam. Ja. De Jong, de jong is namelijk een Friese naam. En dat is eigenlijk ook adellijke van Oorsprong. Vind ik ook. Dat is van de douwe egberts -familie, familie Nee, wat een onzin. Nee, dat is zo. Ja, er is dus al vast wel een familie de Jong, zijn we niet de hele familie de Jong. Nou, de belangrijkste familie de Jong uit Friesland, ja. die ik ook persoonlijk ken... Ja. die waren dus eigenaren. Dus de douwe Egberts was daar was getrouwd met een de Jong. Ja, <laughs> ja maar de keert... Ja, dan je... maar onze familie waren ook eigenaar van de, familie, van de fabrieken van maar, mijn oma's kant. Maar Frank, bijna iedereen is wel in de familie getrouwd met een de Jong... Nou ja, maar het is toch een hele bijzondere honderdste naam, waar je heel erg oh. trots op moet zijn. Nou, ik vind het lief dat je het zegt. Huh? Ja, ik vind het ja, een zo. positieve instelling. We willen onze eigen ancestrale erfgoed constant. Zo. En dat moeten we niet doen. En dan gaan we gaan daar ook toch naar die zeven woorden hier toe. En 2015, 400 jaar, of zeg 200 jaar monarchie, via koningen, het, dat systeem is natuurlijk op. Ja. En dan is het uh, gewoon, niemand hoeft ze er druk over te maken. Die Oranjes weten het al lang. Ja. En dat zijn trouwens ook geen Oranjes. Die heet gewoon van Waldo Piermont de Ranis, <laughs> Dat zijn kazaren. De kazarenbloed. Ja. Frank, je geeft uit, me uit Rus, te, veel, te veel informatie. Is dat zo? Waarom? Ja, nou het gaat heel snel hoor. Ik zou nu tegen ja, de juf het zeggen, ik kan is. niet meer volgen. Nou, dat is wat het is. Ik, uh, ik ga beter opletten. En die Tesla, die, dat, uh, die gelijkstroom, Ja. Dat gedeelte heeft meneer gelijk. Oh. Maar ook voor groot gedeelte niet. Oh. Omdat de overheid die corrompeert, en die uh, is zo dat dat de witstroom... Dat, uh, kijk, dat, uh, die gelijkstroom, dat is voor hun veel goedkoper om te maken... en uh, belastingtechnisch, en ze hebben eigenlijk al zo'n motoren... en met wisselstroom ze zitten ze met grote bedrijven zoals nu... On en consorten, dan moeten ze uh, dat uh, verdelen, de opbrengsten. Oh, ja. Dat is de reden. En uh, Kijk, en Edison had 100 jaar geleden al gezegd... dat alles naar gelijkstroom zou overgaan. Ja. Maar dat wordt door de overheid en door de grote instanties, ik ben zelf met Bos en Siemens bezig geweest... om een bezig met mijn eigen huis te ontwikkelen... dat oh. helemaal op 24 volt draait... <laughs> Omdat die 220 volt is één grote leugen namelijk, want dat is een tien keer te veel exposure, wat helemaal niet nodig is. Ik ben nu maar, proberen nu al dat te overwinnen maar, met de gemeente Maar Oh Frank, ho, ho. Ja? even één ding tegelijk. Ja? Want wat is het voordeel van wisselstroom op gelijkstroom? Het uh, is niet een voordeel. Gelijkstroom is een voordeel op wisselstroom. Omdat uh, gelijkstroom kan je zelf opwekken namelijk. Maar waarom zouden, huis... we de, waarom zouden we dan willen dat de treinen overgaan op wisselstroom? Nee, die gaan niet over Wisselstroom. Die zullen ook niet willen overgaan, maar dat zal de nou. overheid tegenhouden. Omdat ja. dat veel te veel geld kost voor de overheid. Ja, maar daar moeten we en dan de, toch blij en, mee en, zijn. want dan belasting uh, moet en, de met de energiemaatschappijen. Ja, maar dat is, toch, dat is toch alleen maar goed dan? Want een, een, een retourtje Kampen-Amersfoort kost nu al 314 miljoen miljard. Ja, maar dan komt dat die overheid, dat is de grootste zwendelaar. Maar als we, dan, als we dan ook nog eens een keertje naar Wisselstroom gaan... Nee, dat moeten we niet doen. Nee, nou, dat moet ook goed. niet gebeuren. En ik ben dus bezig nu met mijn project. Ja. Omdat nu NUON, als je nou weet dat die windmolens bij Wijk aan Zee... Ja. Hè, die uh, leveren dus uh, wisselstroom. Maar de helft van de tijd staan ze stil... omdat ze die overcapaciteit op zee ja. niet kunnen opvlaan. Ja. Nou, en dat betekent dus... Maar dat zou dat toch dat naar Duitsland gaan? Of misschien nog nee, verder? Nee, we moeten van ons eigen grondgebied... daar moeten we het oh, gewoon vandaan krijgen. Oh. En het is dus zo dat wat, wat nu op zee gebeurt... Als daar uh, nu met die draaiing ja. van die aarde in 2012, dat heeft alleen maar te maken oh, met... Oh, veel, veel, veel te veel weer. Frank, veel te veel weer. Frank, Frank, Pluto. Frank. Ja, ja? Pluto. Ja. Huh? Um, Pluto. Um, nog heel ja? even. Je bent, waar was je bezig met een eigen zendhuis? Ja, zendhuis. Dat is een, een self-sufficient energy negotiation huis, betekent ja, dat? Ja, tuurlijk. En, en dat is samen ja. met een sera... Ja. En dat is een op zichzelf staand bolletje... wat op een dak staat, wat het als, als het ware een, een windvanger is... die de luchtverversing doet. Ja. En die houdt, zeg maar, batterijen in spanning... van lithium, ionen en mangaanbatterij. Ja. Die Veel combinatie die van die drie. Waar staat het Zenhuis? Het gaat nu gebeuren in 2012 in Almere, bij de Almerepoort. Daar ben ik mee bezig. Goeie plek. En een hele goede plek. En dan wat er gebeurt dan, dan gaan we Nihon overwinnen. Ja. Want Nyon, die heeft namelijk ja. enorme grote gebieden geconfiskeerd... Ja. Uh, Waar duurzaamheidsbewoningen uh, op kan plaatsvinden. Ja. Maar dat willen ze niet. Dat stoppen ze helemaal vol met uh, zonnepanelen. Dat betekent dat er een hele uh, grote batterij huizen. Uh, alleen maar op altijd nu uh, wordt vastgelegd. dat niemand meer zijn eigen zonnepanelen. op zijn, op zijn dak kan doen. Dat, ja. dat je dat af moet nemen van dat uh, terrein. Ja, maar dan nemen we allemaal een zenhuis. Nou, dat zou de oplossing zijn. En uiteindelijk ja. is het ook zo, ja. dat ik, ik heb met Siemens en Bosch ben ik in onderhandeling gegaan. En die zei, meneer Willebeek, u bent uw jaar twintig jaar uh, vooruit. En we gaan pas over tien jaar gaan we daarmee in ontwikkeling. Uh, wat. Uh, als je nou weet, al die Sigeuners... Hè, oh, en, uh, Frank! die rijden Frank. Die... Frank! Ja? Frank, ik laat ja? het hier even bij. Wat? Nou, ik ja, laat die, het hier die, even die, bij. Die, die, die gaan op 24 volt allemaal met hun wagens. Maar nou, versta je me gewoon niet. Eh? <laughs> ik zeg, ik laat wat? het hier even bij is het te veel voor je. Ja. Nou, maar het is wat het is. Ja, het is ook zo. Dankjewel, en, Frank. En de adel bestaat alleen maar bij de baronnen, en niet bij de, bij de, bij de, bij de jonkheren. Een echte adel is vormelijk karakter. Dat zit ook gewoon bij de eenvoudige ambasman. Dankjewel, je wel, Frank. Ja. Dag. Vatendaan. Doeg. Martin, goeienacht. Ja, nacht. Ja. Nou, ik zeggen, ik zit met heel veel verbazing naar allerlei verhalen te luisteren. Oh, maar je moet wel even je radio uitzetten, want ik hoor mezelf en jou... Ja, maar ik, ik, ik, ik, ik krijg dus geen, uh, geen rondsingen, want ik werk ook met DRB. Ik weet niet of je weet wat het is. Ja, maar je krijgt geen rondsingen. Dat klopt helemaal volledig. Maar ik hoor ja. wel jou en mezelf op de achtergrond nog nee, een keertje. Ja, oké, okay, ik heb hem uitgezet. Dankjewel. Eigenwijs. Nou, maar ik zou... Toch een heleboel dingen zou ik eventjes even willen. proberen even weg te zetten. Ja. Nou, dat, uh, dat hoor. Nou, als je bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland komt. en je spreekt iemand. nou, dan hoor je toch niets, niks anders dan kel. Dat is ook, ook achter een zin. Ja. Ik heb nog steeds niet op kunnen ontdekken. wat het be precies betekent. Maar het is schijnt ook een soort sop te Dat Oké. En dat heeft he, dus. He, in Nederland dezelfde... Nou ja... Hoor. Zijn er zijn nog een paar stopwoorden die... Sommige mensen achter hun zin zetten. Ja. Uh, maar ja... Iets anders. Dat ja. is namelijk het hele verhaal over... Uh, we hebben het over... over uh, hoe heet het? Uh, Satellietnavigatie gehad. En wees wel allemaal. Oh. Heeft iemand zich wel eens een keer gerealiseerd... Hoe het kan... Dat een raket of weet ik veel, of zo, in ieder geval een of andere ding was te afschieten, op een bepaalde punt in de ruimte kan komen. Kijk, ik, ik, ik, ik heb volgen. Ja, oh. je bedoelt, uh, het afschieten is allemaal leuk en aardig, maar hoe bepaal je het eindpunt? Nee, ho, nee hoe bepaal je waar je bent in de ruimte? Is dat je vraag of wil je ook meteen het antwoord geven? Nou, het antwoord kan ik ook wel een beetje geven. Ja, daar was maar ik, ik al bang voor. Ik, ik heb er namelijk al jaren in gezeten in die handel. Maar Martin, ben, je begrijpt ik... het principe van dit programma. Het is of een vraag stellen of een antwoord geven. Nee, Niet een vraag stellen en dan zelf het antwoord geven. Nee, dat... dat maar bijvoorbeeld, het gaat er of iemand dat dat gerealiseerd heeft. Ja. Hoe nou bijvoorbeeld een, nou, een of ander apparaat wat ze afschieten zich kan... Uh, kan oriënteren in de ruimte. maar kijk, op de aarde is dat geen probleem. Maar Martin, Normaal Martin, we hebben een magnetisch kompas. Maar Martin? Ja? Je weet het antwoord, zeg je net. Ja, dat denk ik voor in Amerika geweest. Maar waarom stel je de vraag dan? Je wil graag weten of andere mensen het antwoord ook weten. Ja, inderdaad. Doe maar meteen het antwoord even, dan zijn we er ook weer vanaf. Nou, we werken namelijk nou in de ruimtevaart. Ja. Met hij uh, het uh, zogenaamde uh, uh, speciaal soort navigatie. En die navigatie die heeft dus te maken met en uh, gyroscopen en versnellingsmeters. Ik weet niet of je het kunt herinneren dat we de F104 gekregen hebben. Nee. Dat is natuurlijk alweer jaren geleden. Ja. Nou, ik ben er toen de tijd voor in Amerika geweest. Ik heb daar een les in gehad. Ja. En dat, dat kwam omdat de Duitsers toen eh, wilden... Nou ja, in ieder geval, die hadden een, een eis gesteld aan de Amerikanen... dat ze met hun vliegtuigen nou bijvoorbeeld naar Rusland, Rusland konden vliegen... En zonder te worden. Ja? Je weet dat dit programma maar vier uur duurt, hè? <laughs> ja, dat weet ik <laughs> maar het duurt een beetje te lang. Wil je naar het punt, nee, maar naar kan, het punt kan... gaan? Maar dus de, de ruimtenavigatie, dat gaat niet met, met, met een kompas een magnetisch maar dat gaat het zuiver met een special navigatieapparaat wat in de vliegtuig heen gebouwd is. Misschien ja. kan je, je nog ergens herinneren dat er ooit een keer een vliegtuig afgeschoten is boven... Martin? Ja, boven Rusland. Ja? Ja. Ooit? Ja, dus een jaar geleden dat geweest en toen werd er gezegd, ja maar zo'n vliegtuig zit, zit een met computers. Ja. Maar dat is niet waar. Want die, die computers zijn, die, die zijn pas gekomen in, in de jaren zestig. Ja. Dus dat zijn de eerste computers die... Maar die Martin, gebruikt. Ja, maar ik, ik begrijp gewoon dat je heel verschrikkelijk veel weet. Nou, Alleen we kunnen ik, het vannacht ik, ik, niet ik, allemaal ik, doornemen. Ik, ik, ik weet niet zo verschrikkelijk veel. Echt niet. Maar je zegt maar dus... Uh, je zegt, uh, weten mensen wel hoe een raket navigeert? Nou, met een speciaal navigatiesysteem. Ja. Dankjewel, Martin. We, we hebben mensen dat door. Nee, dat, maar dat nu ik wel. Ruimte, dat je in de ruimte je ook moet kunnen nerveeren. Moet, moet ja. inderdaad... Martin, uh, ja. het principe is vragen en antwoorden. Ja, ja. En je hebt okay. geen vraag, je wilt het alleen maar vertellen. Heb je gedaan? Dank je wel. Oké. Okay. Goedennacht. Ook goeienacht en enorm veel succes met je programma. <laughs> Dank je wel, dag okay, Martin. Dat, dat ik dat me wel eens af te vragen hoe het dan komt dat als ik uh, jullie probeer te bereiken. Dat het vreselijk lang duurt voor een keer door het Ja, omdat sommige mensen gewoon heel lang praten. Daar kan ik niet zoveel aan doen. 0800-1121. Oh, sorry, ik zit gewoon door David. Oh, wacht, ik zet hem even uit. Ik zit gewoon door David Bowie heen. Dat kan natuurlijk niet. Moet ik eventjes. Uh... Oh, sorry. wacht, David. Ik zet je. Laat je even opnieuw beginnen. Ik wil, niet, ik wil namelijk gewoon niet door je heen praten. En helemaal niet bij Ground Control to Major Tom. Want het is gewoon een heel erg mooi liedje. Dus ik, ik begin hem gewoon nog een keertje opnieuw. David Bowie, Ground Control to Major Tom. Je kunt bellen naar 0800-1121. En als je er niet doorkomt, nachtsuster, apenstaartje omroepmax.nl. Doe maar, David.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 Time to ground control. Ground control to Major Tom. 0801121. Trudy? He. Ja, het duurt altijd even. Hè? Ja, sorry hoor. Dit in opzet zeer aantrekkelijke programma wordt verschrikkelijk geweld aangedaan door wijdlopige uh, mannen. Zoals die, Martin. Die hun, <laughs> die hun volkomen Onnavolgbare technische kennis willen luchten. <lacht> het, is, ja, het is vandaag helemaal vreselijk. Nou, en ik, ik vroeg het me net af. Wat, ze <lacht> zijn niet te stoppen. Wat zijn dat voor maar kerels? ik weet zeker... Ja, dat moet je toch eens vragen. Je, aan een deskundige... Dan moet ik vragen, wat ben je voor kerel? Dat kan ik toch niet vragen, wat, wat, Trudy? Er is vast wel een, een psycholoog die je een antwoord op kan geven... ...die een keertje naar dit programma luistert... En dan weet je wat voor soort mannen dat zijn. Ja, maar dat zijn mannen en vrouwen die midden in de nacht wakker zijn. En ah, ja, wordt gevraagd om iets over hun uh, specifieke kennis te delen. Ik begrijp ja, nou, het wel. Uh, ja, ze willen uh, uh, narcistisch hun kennis etaleren. Maar het zijn allemaal mannen hoor, sorry. Nou, nee, maar bijvoorbeeld... ik kan me nu voorstellen dat er gewoon drie mannen die proberen nu contact te krijgen met deze uitzending. En, denken, en nou waarom ik waarom zit die mevrouw zo uitgebreid af te geven... op ons manvolk nou, dat alles weet over wisselstroom? Ik praat, ik praat net één minuut. En ik wil graag <lacht> weten of iemand mij kan zeggen... hoe laat morgenochtend... Ik heb overal gezocht. De, luister, luister. De tweede halve finale in Melbourne wordt gespeeld... tussen uh, Murray en Djokovic. Bedankt. Nee, Trudy! Ja. Nee. ja! Je wilt toch niet te lang praten? Nee, ja, nee, ik vind nou, het een fantastische vraag. Ah. Maar ik moet, je moet me heel even. Ik, ik vind het fantastisch dat je een beetje vaart maakt in dit ja. programma. Ja. Maar ik moet het wel opschrijven, want ik weet zelf echt de ballen van sport. Nou, goed. Tennis. Tennis, kijk Melbourne, dat is al... Melbourne. Melbourne. Ja. ja. Tweede halve finale. Ja. Djokovic. Ja. Schrijf maar wat. Ja. Tegen Murray. <laughs> en waarom wil je dat zo graag zien? Omdat ik dat wil zien. En oh, ik weet niet om een goede reden. Of het dan. Oh, god, het is misschien al begonnen. Nee, toch? Oh, half vier of vier. Jij gaat naar een half uur aan de telefoon. <laughs> kan op die klierige mannen. Natuurlijk die maar doorgaan, zo gaan. doorgaan, doorgaan, doorgaan. En niet naar je luisteren. Goed, ik hang op, anders krijg ik geen antwoord. Ja, maar wel blijven luisteren dan, want ik denk dat dit kan iemand natuurlijk binnen no-time even doorgeven ja, via 0801. Alsjeblieft, als als Trudy voelt de wanhoop. Dankjewel. Oh, potten. Trudy die, zit nu. Het, die gaat gewoon alle zenders afzeppen en dat zijn er tegenwoordig 889 als het er niet meer zijn. Dus help haar en geef even door wanneer de tweede halve finale in Melbourne wordt gespeeld. Tennis hebben we het dan over. Tussen Djokovic en Murray. Oh, ik weet zo weinig van sport. Ik ga er echt. Ik beloof dat ik me daar beter in ga verdiepen. 0801121. Alsjeblieft. Frederik, goeienacht. Hallo? Hallo. Ja, wat... wat zeg je? Wat zeg je? Ik, ik hoop het. Ja, ja, ja. Zou ja. mij niks verbazen als er drie Frederiks hangen te, hangen te wachten inmiddels? Ik hoop het ook, ook hoor. Oké. Okay. Ja. Zeg het maar, Frederik. Ja, hoor. Ja, oké, okay, hoor. Ja. <laughs> nu? Uh, met uh, het vorige gesprek. Uh, toen heb je een leuke vraag gesteld. Oh. Uh, dat was van. Uh, nou, een vraag. Het, was, het was een, een, een conclusie. Uh, dat bij, bij die, die autobedoenerij. Uh, dat er. Uh, ...methodes waren die door de grote in de, in de doofpoort worden gestok, gestopt. Ja. En uh, daar was bijvoorbeeld het uh, maken al waterstofgas bij, het uh, rijden op waterstofgas. Uh, er, zijn zo, er zijn echt heel veel mogelijkheden. Ja. Maar het, het beroerde is altijd weer dat je, wanneer je begint te rekenen wat je, wat je daarvoor moet doen... Ja. Uh, dan dan kom je niet zo gunstig uit. Want uh, bij dit waterstofgas bijvoorbeeld, je, je moet eerst water gaan ontleden in in uh, uh, zuurstof en, en uh, oxygenium. Nee, en en dan dan heb je uh, een elektrisch proces nodig. Nee, dan dan moet je dat onder een hele hoge druk. Moet je dat in flessen stoppen dat wil zeggen, je hebt pompen nodig die dat daarin persen. Zodat het uh, uh, dan uiteindelijk uh, vloeibaar wordt. Want als het niet vloeibaar wordt, dan, mm -hmm. dan, dan, dan kun je wel met een, met een gigantisch grote ballon boven je auto gaan rijden. Niet? En uh, dat, daar kom je ook nergens door. Niet? Maar je moet dus op een, op een kleine uh, uh, hoeveelheid uh, ruimte moet je dan uh, een, een bepaalde hoeveelheid energie uh, hebben. Zeg maar gewoon een, een, een 60 liter energie uh, moet je hebben... om, om daar een, een 800, 900 kilometer te moeten rijden. Met een, uh, met een diesel uh, rijd je tegenwoordig zonder meer van... Uh, uh, ik, ik woon in Zwitserland en ik rijd van, van Zürich naar Apeldoorn en ik in... Uh, uh, even kijken, uh, met één tank uh, met 65 liter. Um, maar uh, om even een lang verhaal kort te maken, ja. tenminste een poging daartoe. Ja. Maar is het... Dat, het gewoon, dat ze nog steeds niks hebben gevonden wat... Uh, wat nou, wat... Er, zijn, er zijn inderdaad mogelijkheden, maar de, de, het gaat steeds weer om het... Uh, ja, is het economisch genoeg? Dat is ook de hele. hele, het nou, maar hele ik kan eere. me niet dus, voorstellen dus, dat, er echt, dat, er, dat die mogelijkheden nu niet zijn. Ja, nee, zijn er nog niet. Er zijn wel mogelijkheden. Kijk, kernenergie is een zeer schone uh, zaak. Maar we kennen allemaal de, de nadelen eraan. Uh, en uh, je kent ook Murphy's law. Uh, if something can go wrong, it will. Ja, ja, ja. Ja. En daarom, uh, ik bedoel, als we de straat oversteken, uh, één keer zijn we eraan. Maar dat is overal zo. Dus je moet je gaan af, of uitrekenen van hoe groot zijn de kansen. Okay. En, uh, nou worden er vaak wel, uh, bij, na zo'n ongeluk, worden er, uh, de zaken uh, bijzonder uh, ja, hoog opgespeeld natuurlijk. Hmm. Maar uh, wat ik eigenlijk alleen maar wilde zeggen is dat uh, de elektriciteit die je voor het ontleden van het water hebt en daarna... Uh, die twee stoffen weer, uh, want die wil je dan daarna gaan, weer met elkaar gaan verbranden. Oh. Ja. Want, want die twee stoffen, die moet je dan weer naar elkaar toevoegen. Je geeft er een vonk in en dan, dan verbrandt dat. En, en dan kun je wel zeggen: ik rij op water. Maar uh, en, en het enige wat eruit komt, is dan weer water. Want jij hebt het eerst ontleed en dan daarna ga je het weer uh, bij elkaar voegen door verbranding. Nou, en dat is het woorden van de zaak, dat je uh, ja, bij allebei de uh, gelegenheden heb je uh, speciale tanks nodig... Die, die zeer dik en zwaar zijn, omdat er zo'n hoge druk nodig is. Plus dat je een hoop elektriciteit nodig had. En dat hoorde ik ook van, van de Nederlandse spoorwegen, die hebben uh, uh, gelukkig een andere uh, frequentie... ...op de trein, maar die frequentie is helemaal niet zo gunstig... ...want dat zijn 16 tweede hertz. En 16 tweede hertz, dat, uh, dat weet iemand die het een beetje uh, aanvoelt. Dat, dat uh, betekent dat een transformator waar je, die je daarvoor nodig hebt... Je, je kent wel die beltransformatortjes... ...die je uh, vroeger met zo'n knopje... ...en dan had je een klein transformatietje van 220 op, uh, op 5 en 3 en 8 volt... Uh, en daar, daarachter zat een belletje. Nou, uh, dat was een transformatie, dat werkt op 50 hertz. Uh, Frederik. Ja. <laughs> dan, en dan? Ja. Ik maak het nu, nu af. Ja. En dan, wanneer je dat op 60 hertz laat werken, dan wordt het pakket kleiner aan, aan, uh, aan materiaal. Dus bij 16, 2 derde hertz, dat is helemaal naar beneden. Die transformatoren zijn veel groter als ze eigenlijk zouden moeten zijn. Maar het is het nou een overlevering? Frederik, het is volgens mij... het. vroeger in Den ja. Haag hadden ze ja. nog 110 ja. volt gelijkstroom in, in het soort van... <laughs> ja. Goed. Bedankt. Tot je dienst. Tot de volgende keer weer. Ja. En Dag. ik hoop dat je niet zo allemaal van die... Akelige mannen hebt, hè? Nee, al de akelige mannen, hè, met lange technische verhalen. <laughs> Dag, Frederik. Uh, maar ja, het was wel uit, uitgenodigd. Frederik, <laughs> doeg. Dag. Doei. John, goeienacht. Ja, goedendacht, weer een man. Ja, en waar kom je mee? Uh, ja, een, een vraagje over de goudvoorraad die de aarde bezit. Ja. Hoort die arts, uh, uit natuurlijke wijze, hoort die voorraad nou, zeg maar, zonder de, de delta van goud van de mens, zeg maar, hoort die voorraad nou groter uit zichzelf of uh, blijft dat stabiel? net dus als olie en gas dat wordt uit zichzelf, dat meen ik uh, groter wordt die voorraad altijd, als we niet zouden winnen. Ja. Maar hoe zit het met de goudvoorraad? Ja, goede vraag. Ja, schoon meneer, ze binnen. Ik vind het een mooie ik het vraag. Ja. Heb je veel goud? Dankjewel. Uh, ik heb wel goud, maar... Uh, ik zou best wel wat willen, Delphi. Ja, dat willen we allemaal wel. Waar ligt maar het ook het... weer? ik <laughs> Weet het niet te vinden alleen. Maar wat heb jij? Wat zeg je? Wat heb jij aan goud? Nee, maar ik zit er naar het programma. En ik ja, nee, dat snap ik wel. Ik begrijp je vraag wel. Maar ik vraag me ja? gewoon af wat mannen... Want vrouwen, de meeste vrouwen hebben volgens mij wel een paar oorbellen... of een ring of een ketting van goud. Ja. Tenminste... Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Maar mannen, die, die hebben natuurlijk... Uh, wat hebben die met goud? Ja, zo'n schakelketting misschien. Heb je een schakelketting? Uh, nee. Horloge? Nee. Ja. Een gouden horloge? Ja. Ah, echt? Akkerat. Dat is wel ja. heel luxe, hè? Ja, van is goud van mijn opa. Ach, echt? Ja. Die doe je nooit weg, zeker? Nee. En een trouwring? Nee. Oh. Wel verlovingsring van de tijd. Goud? Ja. Ook, hè? Ja, het, ja, maar het, blijft... het is niet zo duur, als kon ik het niet permitteren. Het was Maar een heel kleintje. Ja. Nee, maar dat is uh, inderdaad... Uh, je hoort veel over goud en je hoort ook nu van mensen die gaan investeren in goud. Ik hoorde laatst zelfs een reportage over dat je blokjes goud kon kopen... om, uh, om uh, dan zeg maar dat je, ja, ja, ja, dat je spaarrekening niet in de, in de problemen kwam. Ja, maar, uh, maar of we nog nieuw. Uh, als, een, als we opeens nog ergens een enorme berg goud uh, vinden. dan gaat je investering. Ja, nee, maar ik heb het echt zo zover ik weet. heb ik vroeger school geleerd, dat olie- en gasvoorraden. Worden altijd, op natuurlijke basis worden dat altijd steeds groter. Weet je ja. dat? dat op een gegeven moment de, de, die, die explosies hebben. in de vulkanen en zo. dan compenseert dat weer elkaar. Maar hoe zit het met goudvoorraad? Of dat ook uit, uh, uit zijn eigen goud wordt. zonder het delen van de mensen? 0800-1121. Ja. Ik ga mijn best doen, John. Ja, Misschien dat het uh, dat lukt. Je hebt nog twee uur te gaan. Zorg je dat je wakker blijft? Ik blijf zeker wakker. Maar ik, heb ik blijf wel altijd dus. Kijk, dat hoor ik graag. Ik ga mijn best voor je doen. Dank je wel. Oké, okay, hartstikke bedankt. Doeg. Doei. -1 -1 -1. Uh, voor vragen en antwoorden. En uh, nou ja, vooral deze dus, het goud. Maar ook over die tweede halve finale tennis. Hè. Wanneer is die? 0801121